Het is 11 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Parijs maakt zich op voor internationaal topoverleg over Libië. Er wordt besproken hoe het vliegverbod moet worden gehandhaafd... en de burgers beschermd. Premier Rutte is ook uitgenodigd voor het overleg. Mogelijk wordt nog vandaag besloten tot militaire interventie... om de opmars van Gaddafi's troepen tot staan te brengen. De militairen voeren aanvallen uit op de opstandelingen... in de stad Benghazi in het oosten. Daarbij zouden ook tanks worden ingezet. Boven Benghazi is een Libisch gevechtsvliegtuig neergestort. Mogelijk is het neergehaald door de opstandelingen. Vanwege de strijd ontvluchten inmiddels veel burgers de stad... in de richting van de grens met Egypte. Als het tot een militaire interventie komt... zal waarschijnlijk eerst het Libische luchtafweergeschut worden uitgeschakeld.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 Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De crisis in Libië en alle ontwikkelingen daaromheen. Dat is uiteraard ons belangrijkste onderwerp. Drie politieke kopstukken hebben we aan tafel. Fractievoorzitters, Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Meneer Cohen, goeiemorgen. Goedemorgen. Stef Blok van de VVD, ook u, Goedemorgen. En Siebrand van Haarsma, Buma van het CDA. En u ook natuurlijk, goedemorgen. Goedemorgen. En vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen... in het land waar Gaddafi nog steeds de baas is. Als daar aanleiding voor is, dan komt het nieuws ook in dit uur direct door. U kunt ons trouwens ook via de computer zien. Kijk even op onze website Ja, Het nieuws wordt uiteraard ook in de kranten gedomineerd door Libië. Maar er staat natuurlijk nog wel iets anders in. En we pikken wat dat betreft er een paar andere berichten uit. En dan is het eerste onderwerp natuurlijk toch de bonussen. Die worden betaald aan bankiers van de ING. En we lezen bijvoorbeeld in de Telegraaf daar ook een, een, een klein enquêtetje onder de lezers. Dat 94% van de mensen reageren op de stelling dat het totaal niet kan en dat het boos is. Ook in het Financieel Dagblad staat er een verhaal over in... En uh, ja, misschien is het goed om aan u te vragen, meneer Cohen. Uh, het was uw slogan in de campagne voor de verkiezingen voor de provinciale staten. En sowieso is het uw slogan bij de Partij van de Arbeid: het moet eerlijker. En dat schijnt om een of andere reden toch niet te lukken. Nee, dat klopt. En uh, nou ja, ik, u, u hebt ook ge gehoord hoe ook, uh, onze woordvoerder Ronald Plasterk daar ook echt uh, ongelooflijk neidig over was. Uh, en ik ben dat met hem. Uh, ja, het is natuurlijk in deze tijd waarin je ziet dat, dat verder iedereen uh, moet bezuinigen. Uh, en bovendien een bank die, uh, die leunt op de overheid. Uh, ja, en als je dan met dit soort uh, extra's aankomt, waarvan je, je... Ik hoorde dat vanmorgen ook nog op, uh, op Radio 1, dat eigenlijk was ik het daar erg mee eens. Uh, en de dames en heren worden voortreffelijk betaald... Gewoon al. En waar is die bonus dan eigenlijk nog überhaupt voor nodig? Meneer Cohen, uh, het zijn natuurlijk wel afspraken die gemaakt ja. zijn... mede onder het bewind van uw minister Wouter Bos. Dat in klopt. de tijd minister van Financiën. En dat is ook wat Jan Kees de Jager, huidige minister van Financiën, zegt. De afspraken worden gewoon uitgevoerd zoals die in de tijd met hem gemaakt ja, zijn. Ja, gewoon uitgevoerd. Uh, en er is toen gezegd dat dit mogelijk is. En dat je vervolgens niet uh, toch enige, enige terughoudendheid betracht... Uh, dat vind ik onbegrijpelijk. Uh, en afgezien daarvan, de wereld is sindsdien ook nog wel weer even veranderd. Dus, zegt u, hadden die bankiers zichzelf dan in, moeten inhouden? Nou ja, op zijn minst. Ja, nee. vind ik echt. Nou, no, nog even een bericht uit de krant erbij. Uh, Dagblad Trouwbericht hierover vandaag. En er is, uh, dat is inmiddels bevestigd. Uh, het ING Nederland gaat de pensioenen bevriezen. omdat de bank er te slecht voor zou staan. Hoe kijkt u in dat licht naar die uitbetaalde ik ja, ben geneigd te zeggen, do I see? Moet ik meer erover zeggen? Nou ja. Is, nou, ja, nou, goed, dat is, nou ja, Dat maakt het des, des te treuriger. Ik, ik, waar zijn die banken nou voor? Maar goed, maar mensen thuis willen natuurlijk dan horen. En, en wij ook wel. Uh, wat doet u eraan? Nou ja, ik denk dat we daarin... We hebben niet alleen al uh, gezegd van... Uh, die, die code die er is, uh, is dat nou wel genoeg? Uh, laten we het dan ook in de wet gaan vastleggen. Uh, dat is de eerste stap. en uh, nou, Ik vind dat nog steeds uh, dringend noodzakelijk om dat te doen. Even de andere daarover. Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD. Ja, De financiële sector is een hele bijzondere. Omdat we daar, wanneer het misgaat, uiteindelijk met z'n allen garant voor staan. Omdat we niet willen dat mensen hun spaargeld kwijt zijn. Daarom hebben we ook speciale toezichthouders. DNB en AFM. En we hebben als VVD ook aangegeven dat wij dus vinden... dat die toezicht moeten houden op bonussen. En ook vooraf. Dat betekent dat we niet iedere keer de overboeking hoeven te zien... maar willen weten op welke grond de bonussen toegekend worden. Omdat bonussen aanleiding kunnen geven... en ook hebben gegeven tot risicovol gedrag. Dus dat toezicht vooraf moet scherper. Dat betekent niet dat bonussen helemaal uitgesloten zijn... bij goed presteren, maar ze mogen nooit aanzetten... tot risicovol gedrag. En overigens heb ik ook in eerdere gevallen gezegd, dat ik het idioot vind, ook al ga ik er niet over... dat wanneer een directie in een bedrijf zelf eh, zegt... de lonen moeten hier beperkt worden of de pensioenen moeten beperkt worden... dat directie dan zelf niet het goede voorbeeld geeft. Dat vind ik gewoon moreel, ook al ga ik daar geen wet nee. op, op loslaten... vind ik moreel voor Maar wat vindt u dan concreet wat de ING, waar heel veel geld van ons allen in zit... zou moeten doen, nu? ING heeft binnen de bestaande regels gewerkt, dat gaf u ook aan... maar ik vind dat voor ING en voor alle financiële instellingen... die uiteindelijk door de belastingbetaler overeind gehouden worden in noodgevallen... moet gelden dat hun bonusbeleid vooraf goedgekeurd moet worden... om te voorkomen dat ze onacceptabele risico's gaan creëren. Maar dat betekent dus, uh, nu concreet, wat zou dan uh, die raad van commissarissen... waar ook een commissaris namens de Nederlandse overheid Lodewijk de Waal bijvoorbeeld zit. Wat, wat, wat zou er moeten gebeuren? Terugstorten of hoe moet dat zien? Nee. Het toezicht vooraf gaat over de instructie die de Nederlandse bank heeft. Dus voor dit geval, dit, dit is gebeurd, die kan ik niet met wetgeving achteraf eh, aanpakken. Dus, dus dit, dit mocht onder bestaande regels, dat is een rechtsstaat. Ik kan niet achteraf de, de regels op oude gevallen toepassen. Ik vind eh, de, de nieuwe informatie over het, het bevriesen van pensioenen, wat in, in meer bedrijven voorkomt, helaas. Eh, daar kan een financiële noodzaak voor zijn, daar hmm. toorn ik ook niet aan. Ik vind wel dat je als Directie, dan het goede voorbeeld moet geven. Oké, okay. van Haarsma Buma daar nog over. Want uh, de uitkering van die bonussen is geschied, zegt Blok. Daar kunnen we achteraf niks meer aan doen. Maar. Zou je dan toch moeten concluderen dat de afspraken die daarover gemaakt zijn misschien niet hard genoeg zijn? Nou ja, er zijn twee dingen. Er zijn de, de, de rechten, de afspraken die gemaakt zijn. En er is de tweede, en dat is wat moreel verantwoord is en wat ook verstandig is voor je onderneming. En voor het beeld wat uh, ING weer in de kranten krijgt als dit soort bonussen worden opgestreken. En dat vind ik een heel ander verhaal. En inderdaad het morele appel om op het moment dat je van iedereen vraagt te matigen niet zelf toch die bonus. Uh, op te nemen. Dat is hier wel gebeurd. Uh, bij ABN AMRO was dat weer anders, want daar kwam men niet een aanmerking voor een bonus. En ik denk dat dat in zijn algemeenheid, ook als het wel zou mogen, veel verstandiger zou zijn. Hm. Dus maar, maar samenvattend, begrijp ik u dan goed, dat u een moreel appel doet aan uh, de top van de ING... om die bonus terug te starten. Uh, het morele appel van mij is dat je zulke bonus niet zou moeten willen hebben... Nou, maar ik voel gewoon heel ja, nee, Ik begrijp nog te goed dat u dat wil. Ik vind dat ze, nou, ik wil het niet. Ik vraag het. Nee, maar ik vind het van belang dat de mensen zelf inzien dat het niet verstandig is. Ik vind het van de politiek van belang, ook van mijzelf, dat ze het niet zouden moeten doen. Hm. En wat hij vervolgens met zijn bonus doet, moet hij helemaal zelf weten. Maar, maar is Maar wat ik wel, nou, even mijn zin afmaken. Wat ja. ik verstandig vind, is dat ze die bonus überhaupt niet zouden hebben genomen. Dat vind ik het allerverstandigste. En wat hij er nu moet, mee doet, moet hij zelf weten. Maar Misschien hij moet nou wel een begrijpen. Goed doel? Nou, bijvoorbeeld. Een zou, goed u dat, doel, zou u dat goed vinden? Als hij dat zou doen? Nou, volgens mij zou het helemaal niet onverstandig zijn... om wat dan ook te doen, anders dan in je eigen portemonnee nou, dan je stoppen. Dan van de belasting trouwens, hè? <laughs> Nou, dat is ook wel heel erg mooi. Maar ik vind wel dat als het gaat om die bonussen... Ook bij de ING moet men wijzer zijn dan denk ik heb er recht op en dus stop ik het in mijn eigen portemonnee. Okay. Dat morele appel, daar zou ik overigens wel willen doen, hoor. Dat is dus? Nou, zodat ze dat nu hebben en, en zien ook nog weer eens even... zich goed realiseren wat er nou precies gebeurd is. Uh, is dit nou verstandig? De... En, en is dit nou de manier waarop we daar die bank moeten leiden... en in de samenleving moeten staan? Dus, u zegt... dus ik zou zeggen, nou, ik, als het even kan, terugstorten. Meneer Blok, dan u ook nog even, want dan hebben we een meerderheid... <laughs> Dat geldt niet bij uh, bij morele appel, nee. um, okay, uh, maar morele uh, meerderheid. Nee, ik ga niet tegen iemand zeggen, uh, u heeft daar recht op, u mag het niet hebben. Dan moeten wij de regels aanscherpen. Daar heb ik een okay, voorstel ja, uh, voor, ja, voor appen, gedaan. Oké. Okay. Goed, we nemen nog een uh, ander onderwerp uit de krant. Ook een, uh, een, een onderwerp wat alles met Libië te maken heeft natuurlijk. Uh, in de NRC een interview met de Zweedse vrouw die gered is... dankzij de interventie van de Nederlandse helikopter daar op het strand. We hebben daar allemaal de, de foto's van gezien. Er is een interview met haar. En uh, uit haar verhaal blijkt volgens de NRC dat er op het moment van de evacuatie nog verschillende andere mogelijkheden waren om te vertrekken. Meneer Cohen, hoe kijkt u daarnaar ook met uh, uh, nou ja, de wetenschap van nu? En ik ga daar nog even helemaal niks over zeggen. Oh, waarom niet? Ik, nee, we krijgen volgende week een rapportage uh, van de ministers. En ik hoop ook echt dat hij er dan ook komt. Want ik vind dat dat nou ook snel moet gebeuren. Uh, en dan wil ik gewoon het totaal wil ik zien. En op basis daarvan wil ik uh, mijn standpunt gaan bepalen. Ja, en even nog even voor, uh, voor de duidelijkheid, was u nou in die commissie Geheime diensten, die commissie stiekem, geïnformeerd over deze kwestie door de premier of niet? Nou, u hebt de premier daarover gehoord. En, uh, hij u had weet, het eerst gedaan en toen had hij zich vergeest dat hij U toch hebt niet de premier gedaan. daarover gehoord en, uh, uh, wat, en, en u kunt het zo direct ook nog aan de voorzitter van deze commissie vragen. Ja. Want dat is Stef Blok. Ja. Uh, wij zeggen nooit, nooit, maar dan ook geen letter over wat daar in die commissie gebeurt. En daarom kan ik, kan ik hier dus ook gewoon niks over Heet zeggen. is niet voor niks de commissie stiekem ja. hè. Meneer Blok, hoe kijkt u naar het verhaal van die Zweedse mevrouw? Die zegt er, zijn, er waren nog andere mogelijkheden om weg te komen? Dat verhaal zal uh, zeker een rol spelen in het debat... wat we hierover uh, snel moeten hebben. Daar ben ik het met, met Jobco uh, eens. Die brief moet er snel komen. Uh, maar bij dit soort van uh, belangrijke en uh, ook, ook gevaarlijke operaties... is wel van belang dat we op grond van de volledige informatie ons oordeel vatten. Oké. Okay. Van ja. Haarsma Buma tot slot? Nou ja, ik kan me nu inmiddels bij twee heren Ja, Dat vermoeden we wel. Dat hadden jullie ook wel vermoed. Het is van belang dat het precies wordt onderzocht wat er gebeurd is. En dat het goed wordt onderzocht. En dat de Kamer dan ook alle informatie krijgt. Zodat we er dan als Tweede Kamer ons oordeel over kunnen geven. Vond u het, meneer Blok, toch als voorzitter van die commissie raar... dat de premier eigenlijk uit de school klapte door te zeggen... dat hij voor die commissie iets niet gezegd had? De premier heeft een brief gestuurd waarin hij duidelijk maakt dat deze informatie niet naar de commissie gestuurd. Maar dat is gestuurd. zou ook klappen. En um, verder um, hebben we niet voor niets de afspraak met elkaar gemaakt dat wij nooit iets vertellen over wat er gebeurt. Omdat ja. um, dat veiligheid van mensen in gevaar kan brengen. Ja, ja. Dat willen wij niet op ons geweten. Okay. En Daar houden we ons allemaal ja, dan keurig had hij, ook, had hij eigenlijk ook niet moeten zeggen dat hij fout gemaakt had. De premier heeft een brief gestuurd ja. waarin hij duidelijk heeft gemaakt... welke informatie er niet verstrekt is aan de commissie. Oké, okay, commissie stiekem, maar Griet zei het al. Het blijft stiekem en uh, er is niks aan uh, te doen. We praten zo uitgebreid verder, maar we kijken toch nog even terug... op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Dit is toch een idiote toestand? Zo is het precies. We kunnen de afgelopen week niet anders samenvatten. Ja, ik ben daar zelf ook niet blij mee. Kortom, die is er wel blij mee. En daarom hebben we politici uitgevonden om ons er weer bovenop te helpen. Kijk, op het moment dat je A zegt, moet je ook B zeggen. Laten we het, laten we het dan maar huiselijk zo zeggen. Wat is het toch lekker dat we ministers hebben... die niet alleen A zeggen, maar ook voor B durven kiezen. B zeggen kan, kan variëren, daar zit een grote bandbreedte in. Dat het maar gezegd is en wij precies weten waar we aan toe zijn. Ik vind dat uh, je niet moet duiken op het moment... dat er echt iets belangrijks aan de hand is. Niet duiken. Zeggen waar je voor of tegen bent is niet makkelijk. Een aardbeving of tsunami, daar kun je niet voor of tegen zijn. Dat gebeurt, maar al dat andere... Kernenergie is mooie technologie, prachtige technologie. Mooi en prachtig, tot het misgaat. Omdat het klimaatneutraal is, hè? dat horen de linkse partijen graag. Klimaatneutraal is niet per se gevaarneutraal, was het maar zo simpel. Voor of tegen, daar gaat het altijd over. Kernenergie... Libië redden, de bonussen, de Hoge Raad. Wist u trouwens dat ze bij de banken op de salarissen bezuinigen? Vroeger, in deze situatie, kon men al tot 6 miljoen euro bonus gaan. Nu is het dan iets meer dan een miljoen euro. Dus het is al wel een forse matiging. We moeten eerlijk zijn, procentueel zijn wij er de afgelopen jaren niet zo op achteruit gegaan. Wij vinden dat absurd, waar Henk en Ingrid de in moeten aanhalen, dat men doorgaat met bonussen betalen. Ik vind het echt not dan. 5 miljoen minder dan het jaar daarvoor is een behoorlijke klap, maar ook van een miljoen kun je nog redelijk rond. Ontkomen. En Henk en Ingrid hebben daarover toch de pest in, waarmee het maar is uitgelegd. De Hoge Raad wankelt. Het was ons bijna ontgaan in de Nieuws Melé deze week, maar het moet wel in de gaten worden gehouden. Het zijn grote woorden, maar ik meen het wel. Het begin van het failliet van die Hoge Raad. Uh, en dat mag die uh, president van de Ogen Raad en de rest van die uh, club... mogen zich dat dus goed in hun oren wrijven. Iedere keer als er hier nog zo'n gast komt, gaan we er nog een groter nummer van maken. En die gast die niet beviel, was iemand met kritiek op de gedoogpartner van het kabinet. Dat u het maar even weet. Eindigen we met iets opmerkelijks. De minister-president die aankondigt binnenkort weer een fout te zullen maken. Komt zelden voor dan een politicus op het nieuws vooruitloopt. Dus ik was verkeerd geïnformeerd. Ik heb u verkeerd geïnformeerd. Excuus daarvoor. Maar ik, ik, het probleem is, ja, je bent met zoveel dossiers bezig. Uh, dat dit gaat, dit gaat nog een keer gebeuren. Dat kan ik u vast aankondigen. Dit gaat nog een keer gebeuren. Tros Radio 1. 17 minuten over elf en u luistert naar Tros Kamerbreed met vandaag aan tafel drie gasten, drie fractievoorzitters. Stef Blok van de VVD, Sibrand van Haarsma Buma van het CDA en Joop Cohen van de Partij van de Arbeid. Maar voordat we met deze drie verder praten, eerst NOS-collega Bert van Sloten met het laatste nieuws over Libië. Bert. Ja, Over de slag om Benghazi, zo zou je het misschien wel kunnen omschrijven. Want uh, op dit moment uh, zien we grote rookpluimen boven de stad. Uh, vooral het westen van Benghazi wordt uh, aangevallen. Er zijn geen vliegtuigen het laatste half uur meer uh, waargenomen. Wat we ook weten is dat er een enorme vluchtelingenstroom op gang is gekomen. Die vluchtelingenstroom gaat oostwaarts. AFP, het Franse persbureau, heeft het daar vooral over. En wat we ook ondertussen weten is dat vliegtuig... waar we het vanochtend over hadden, live hier op Radio 1... heeft u dat misschien kunnen horen, dat er een vliegtuig neerstortte... boven Benghazi, dat het waarschijnlijk een vliegtuig is van de oppositie. Want een van de oppositiewoordvoerders heeft dat zojuist gezegd in Benghazi. Ander nieuws is dat Zintan, dat is een stad meer in het westen van Libië... wordt Aangevallen. Dat nieuws komt van Al Arabiya, een van de Arabische zenders. En zojuist is er een persconferentie geweest... van een van de woordvoerders van Gaddafi. En daar is bekendgemaakt dat er drie brieven zijn uh, gestuurd naar Obama. Een brief naar Ban Ki-moon en een brief naar Cameron. En de brief naar Obama begint met... Mijn zoon, wat zou jij doen als Al-Qaeda aan de poorten van je steden staat te rammelen? Luister. Ik wil je met hetzelfde I have all the Libyan people with me, and I'm prepared to die, and they are prepared to die for me, men, women, and even children. We are confronting Al Qaeda in what they are called Al Qaeda in the Islamic Maghreb. Nothing more. And Al Qaeda in the Islamic Maghreb is an armed organization. And it's fighting from Libya to Mauritania, passing through Algeria Mali. Ja, wij zijn bereid om eigenlijk What al ons bloed te offeren. Dat uh, zat daar uh, net voor. En uh, Al-Qaeda rammelt dus aan de poorten. En hij zegt ook in die brief van... wie denken jullie wel dat jullie zijn? Het is ons land, het is niet jullie land. Wij kunnen nooit één kogel op onze eigen mensen schieten. Was getekend Muammar Gaddafi. Die brief is dus gestuurd naar uh, drie wereldleiders. Naar Obama, naar Ban Ki-moon van de Verenigde Naties... en naar Cameron, de Britse premier. Dat is dus het laatste nieuws nu uit Tripoli. Oké, okay, dank werd versloten en we horen je later weer waarschijnlijk over de crisis in Libië. Goed, wij hebben aan tafel, we zeiden het zojuist al, Stef Blok van de VVD, Sibrand van Haarsma, Buma van het CDA en Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Ja, eerst maar even uw reactie op dit laatste nieuws, Stef Blok. Nou, dat geeft helaas aan dat de woorden van Gaddafi gisteravond... dat hij staakt het vuren aan uh, zou kondigen. Dat dat uh, holle woorden zijn uh, gebleken. En dat die uh, burgeroorlog in de volle eeuwigheid verder gaat. Want u noemt het een burgeroorlog. Het, het zijn twee partijen in één land. Uh, maar het maakt voor de slachtoffers wel niet uit of het een burgeroorlog is of iets anders. Je moet zo snel mogelijk een eind aan komen. Ja, meneer Cohen, hoe schat u de situatie in op dit moment? Ja, ik... Ja, inderdaad, een, een burgeroorlog. En, en als je deze brief hoort, uh, maar dat hadden we al eerder gezien... hij leeft in zijn eigen werkelijkheid. Uh, een werkelijkheid waar hij vast van overtuigd is... en die weinig goeds voorspelt. Ja. Siebrand van Haarsma, Buma? Ja. Nou ja, we, zijn, we hebben in ieder geval nu een belangrijke resolutie van de Verenigde Naties... sinds eind van, van deze week. En dat betekent dat al die retoriek van uh, Gaddafi... inmiddels tegen alle landen van de hele wereld is gericht. En niet meer tegen alleen deze drie wereldleiders. En dat maakt dat zijn positie wat dat betreft... natuurlijk echt één is van een verdwijnende wereldleider. En daarmee geeft u misschien ook een andere betekenis... weer aan het woord burgeroorlog. Want als u zegt van Gaddafi nu tegen de rest van de wereld... Ja, je moet niet aan die termen wat mij betreft nu de, de voorkeur geven. Het belangrijkste is wat er nu gebeurt. En hoe je het benoemt vind ik allemaal best. Maar van groot belang is dat de internationale gemeenschap nu wat kan doen. Ook klaar staat om iets te doen. En ook gemeenschappelijk iets moet gaan doen in de eerste plaats. Om die VN-resolutie uit te voeren. Ja, nou, en daar helpen die drie brieven. Te, het, voor het tegenovergestelde helpen die brieven van Gaddafi in ieder geval niet. Ja, premier, is op, uh, premier Rutte is op dit moment onderweg naar Frankrijk. Daar zal gepraat worden over de aanpak van, uh, van deze problemen. Um, uh, ja, wat, wat, wat denkt u dat de beste aanpak zou zijn? Of nee, laat ik het ietsje specificeren. Wat kan Rutte daar gaan brengen? We Stef Blok. hebben als Nederland niet het apparaat om als eerste eh, de aanval... want daar moeten we verder niet omheen eh, draaien eh, in te gaan. Maar we hebben wel belangrijke bijdragen geleverd aan eerdere no-fly zones. En het Kosovo, is niet voor niks dat we nu uitgenodigd zijn natuurlijk, hè? Ja, eh, maar ik vind ook dat waar wij gepleit hebben, volgens mij ook wij allemaal, ik herinner me nog een ja, paar weken geleden met Job Cohen in, in Nieuwsuur ook, dat wij beide pleiten voor no-fly zone. Op het moment dat je die woorden uitspreekt in onze rol, dan, dan vind ik dat daar ook bij hoort dat dat eh, kan betekenen dat Nederland daar aan deelneemt. En dat betekent dan heel concreet, als je een no-fly zone wil afdwingen en in stand wil houden dat Nederland, en wij hebben nou eenmaal die vliegtuigen, F-16's kan aanbieden. Dat kan. Het is aan de NAVO om te kijken... welk land wat het beste kan leveren. We moeten ook niet proberen hier vanuit onze stoel... zo'n militaire operatie te leiden. Maar wat ik ervan weet is dat je eerst een zeer gespecialiseerd type vliegtuigen nodig hebt... wat wij niet hebben om de luchtafweer uit te schakelen. Maar goed, er ligt wat dat betreft geen beperking ten aanzien van onze inzet. Dat wat we kunnen inzetten, dat moeten we ter beschikking stellen. Het is zo bijzonder dat een internationale organisatie als de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad... het eens ja. worden over zo'n ingrijp. Met, met alle problemen die erbij zijn. Een verdeeld Europa, grote landen die zich onthouden hebben... maar gelukkig ja. geen veto uitgesproken hebben. Dat is zo bijzonder. En, en de, de ellende aan de poorten van Europa is zo groot. Dan moet je als Nederland naar vermogen bijdragen. Ja, meneer, Cohen aan, aan, aan, aan u gevraagd. Er is gisteren door de premier na afloop van zijn persconferentie... of na afloop van de ministerraad aangekondigd... dat er zo'n artikel 100 brief komt. nou Dat is een Haagse term voor uitleg... Uh, over wat Nederland uh, daar gaat doen... met de mogelijkheid voor de Tweede Kamer om daarover te debatteren... en dan eventueel ook ja of ook nee tegen te zeggen. Is er, uh, sowieso, er zijn eigenlijk twee aspecten daarbij. Dat is al bijna te laat. En het tweede, is het woord nee nog in vragen, om het zo maar te zeggen. Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik het erg wel eens was met minister Roosentaal, die heel kort en krachtig zei, wie A zegt moet ook B zeggen. Uh, ik ben blij met die resolutie. Uh, en die resolutie, het is ook goed om dat toch nog even te zeggen... die daarmee, omdat het een, een resolutie van, uh, nou ja, van de wereld is... die daarmee dus de soevereiniteit van, van Libië kan doorbreken. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat gebeurt. Ik ben blij dat het is gebeurd. Uh, het is ook goed dat het is gebeurd. En als Nederland daar een rol in kan spelen, nou, dan is het in de eerste plaats... Ik denk ook inderdaad in de eerste plaats aan de NAVO. Wat is de rol die Nederland daarin kan vervullen? Wat is de vraag die aan Nederland wordt gesteld? Die vraag wordt vervolgens dan voorgelegd aan, uh, aan de Tweede Kamer. En mijn fractie die is uh, ten alle tijde bereid om daar met een, uh, met een zeer open oog naar te kijken. En uh, vanuit, is... natuurlijk, van, je moet even afwachten wat er is. Maar uh, ik kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat wij daar nee tegen zijn. Nee, zeggen. maar het, het aspect van te laat speelt, als je zo de berichten... hoort nu net Bert van Sloten, dat het natuurlijk wel aan de orde zou kunnen zijn. Op zondag debatteren we geloof ik niet, dus dat zou dan op z'n maandag zijn. Nou ja, maar, maar goed, uh, Sted Blok zei net ook al... Uh, Nederland zal, zal niet in het eerste voertuig zitten... Nee. Uh, maar goed, dan altijd nog in het tweede of in het derde. En uh, wat ons betreft, uh, zodra de regering met een brief komt... zijn wij bereid om die onmiddellijk te bespreken en die met een positieve grondhouding te bekijken. Ja, dus de Nederlandse Defensie zou een bijdrage kunnen leveren. Geldt dat voor uw fractie ook, meneer Van haarsma bummer Want dan is eigenlijk zo'n artikel 100 brief misschien helemaal niet meer nodig. Nou, dan, dan schat u het iets te gemakkelijk in, want het is juist ontzettend belangrijk om aan de Kamer te laten weten wat we doen en of het zinvol is. Um, ik deel de mening van iedereen die zegt, als je zo blij bent met een VN-resolutie, dan moet je ook bereid zijn de consequenties mee te nemen. En dat is een bijdrage leveren. Dat geldt voor Nederland, maar ik veel meer vind ik dat het ook geldt voor de Arabische landen. En die doen buitengewoon weinig. En het gekke is dat dus de hele wereldgemeenschap. inmiddels de, uh, Libië oproept om te stoppen met deze acties tegen de eigen bevolking. Maar dat de landen om Libië heen angstvallig stil zijn. Vindt u dat dat een voorwaarde zou moeten zijn? Dat de Arabische landen zelf meer zouden moeten doen. voordat bijvoorbeeld een land als Nederland zou worden ingeschakeld? Ik vind dat dat geen voorwaarde kan zijn. omdat de VN iedereen op dezelfde manier oproept. Maar ik vind het wel een heel belangrijk signaal dat ook in dit geval blijkbaar men meteen naar het westen kijkt van help ons problemen oplossen. En natuurlijk toch ook een beetje de dubbele houding van heel veel landen... die eigenlijk denken van als daar uh, de macht hebben omvergeworpen kan worden... wat gebeurt er dan hier? Want we praten nu over Libië, maar kijk naar Jemen, Bahrein... alle landen in, de, in het, midde, het uh, Midden-Oosten waar ook de bevolking te hoop loopt tegen de eigen machthebbers. En dat, wat dat betreft is Libië dus echt iets wat niet op zichzelf staat... maar we moeten dat breder zien. Nou, het maakt natuurlijk onderdeel uit van die Arabische lente... zoals het een paar weken geleden nog uh, bijna hoopvol genoemd werd. Maar bijvoorbeeld een land als Egypte en Tunesië... hebben al gezegd, wij gaan niet meedoen... in deze hele kwestie rondom Libië. Vindt u dat die landen toch eerst zelf iets zouden moeten laten zien... voordat de westerse wereld zich daarin bemoeit? Daar, daar zeg ik dus, in die, als u de vraag zo stelt, zeg ik daar dus nee op. Want ik vind niet dat je kan zeggen... Hè, er wordt een appel op ons gedaan en we doen het niet. Want niet iedereen doet mee. Ik vind wel dat je naar die landen mag kijken en zeggen... waarom doe ik we het niet tegelijkertijd? Nou ja, kijk, Egypte en Tunesië zijn net twee landen... die zelf natuurlijk nauwelijks meer een regime hebben op dit moment. Uh, andere, Qatar, doet wel mee. Dus er zijn landen die wel meedoen. Maar ik vind dat wel degelijk ook Europa naar die landen kan kijken... en zeggen Zeggen, hier is een groot probleem in jullie regio. Heel vaak zeggen jullie, het Westen hou je, bemoei je niet met ons. Nu zegt het Westen, wij zijn bereid jullie te helpen in dit probleem. En dan nog vind ik dat het Westen wel degelijk tegen de Arabische wereld mag zeggen... ook jullie hebben hier een verantwoordelijkheid. Even, even een, een, een, een, zal ik het zo maar zeggen, een, een gevoelsvraag. Uh, vorige week zei Mark Rutte op de top in Brussel... toen uh, de Franse president Sarkozy kwam uh, met het uh, bericht dat hij het verzet in uh, Libië al reeds uh, erkende. Mark Rutte vond dat uh, onzin en te vroeg... en uh, niet volgens de diplomatieke regels. We zijn nu een week later en we omarmen bijna Sarkozy... omdat hij zo initiatiefrijk uh, is. Heeft u als politicus nog wel bij dit soort grote processen... het gevoel dat uw eigen opvatting en uw ja- of nee-zeggen er nog toe doet... omdat wij zo'n klein land zijn en het eigenlijk de grote wereld is die het bepaalt? Ik vind dat omdat je er gewoon een opvatting over moet hebben. Uh, daar gelaten wat nou precies de invloed daarvan is in de, in, in, in de wereld. Maar je moet daar eenvoudig een opvatting over hebben. En uh, nou ja, het is niet voor niks dat ik daarnet ook nog weer zei dat ik het reuze belangrijk vind dat nu ook weer de weg is gevolgd van de Verenigde Naties mm. en van de Veiligheidsraad. En dat, dat vind ik buitengewoon belangrijk. Ook erg belangrijk dat, dat dat ook de weg is die de Verenigde Staten heeft gekozen. Ja, meneer Blok, het, het, uh, de, de rol van de Verenigde Naties, een organisatie die heel vaak. Uh, uh, onder kritiek staat en die nu opeens toch een vrij vergaande... en volgens de buitenlandse kranten ook een van de meest vergaande... resoluties sinds jaren heeft aangenomen. Daarom gaf ik net ook aan, dat is ja. zo bijzonder... dat dat grote verplichtingen voor Nederland met zich meebrengt. De kritiek op Sarkozy een week geleden vond ik overigens ook terecht... omdat je natuurlijk wil dat ook de Europese Unie op zo'n moment met één mond spreekt. Ja, het dat het heel moeilijk stond is tot op de dag ja. van vandaag niet zo, ja. omdat Duitsland weer van stemming heeft onthouden. Wat u betreurt, uh, of niet? Vreemde. Natuurlijk betreur ik dat, omdat ik het van belang vind dat... De, de landen van de Europese Unie. Er zijn uiteindelijk niet zoveel democratie rechtsstaten in de wereld. Laten we elkaar bij dit soort van belangrijke gebeurtenissen... nou, zoveel mogelijk bij de hand houden. Waar en, komt dat dan door, dat dat niet lukt? Dat, dat heeft per land zeer verschillende oorzaken. Duitsland heeft natuurlijk een, een verleden... waardoor ze zeer afkeurig zijn van actief optreden in de oorlog. En Frankrijk wil zichzelf graag grootmaken. En loopt graag een beetje voor de Europese troepen uit. Maar laten we nu onze zegeningen tellen. Want er is een overeenstemming in ieder geval via ja. de route van de Verenigde Naties. Ja, Goed, Nederland zou hier dus een rol in kunnen gaan spelen. Maar dan even praktisch. Nederlandse Defensie uh, heeft te maken met een bezuinigingsoperatie van 1 miljard. Er moeten 10.000 mensen uit. Kan de Nederlandse Defensie nog wel bijdragen aan zo'n... Operatie als wat er nu op stapel staat, meneer Cohen? Nou, in de eerste plaats, uh, afhankelijk van de vraag: uh, wat wordt precies de vraag? En als het, uh, waar, wat, wat zou kunnen, het, het gaat om F16's. Die hebben we en uh, die inzet lijkt mij mogelijk. Uh, dat Defensie het vervolgens moeilijk heeft, ja, dat denk ik ook. Maar uh, we hebben hem nou ook juist alweer voor dit soort uh, bijzondere activiteiten. Dus maar doen. Ja. Ja. Al, nog weer even afhankelijk van de vraag hoe het precies er komt. Hè? Want dat, die voorwaarden moet je altijd natuurlijk wel weer stellen. Ja, maar dan, dan noemt u al F-16's. Want, want ligt daar dan ook de grens? Nee, nee het is nu aan het kabinet hè, om op basis van de vraag van de NAVO met een voorstel te komen. Dat gaan we bekijken. En als gezegd, ik zal dat met een zeer open oog, gaan wij dat bekijken. En nou, goed, ik noem die F-16's omdat dat zo voor de hand lijkt te liggen. En omdat iedereen het noemt? Ja. Ja, en voor de hand ligt. Ja, ja. meneer Buma, dit is wel natuurlijk een punt, die bezuiniging... Hè, waar uh, uw CDA-minister in het kabinet voor staat. De reden waarom je waarschijnlijk gisteren ook voor de ministerraad zei... ja, zo hupsakee erin hè, in Libië aan een actie meedoen... daar moeten we niet zo uh, snel over beslissen. Um, is dat punt eigenlijk niet al bereikt? Want kun je wel bezuinigen als je ziet hoe die wereld zo aan het veranderen is... en wij toch ook willen participeren bij oplossingen? Nou ja, ik vind wel een belangrij heel belangrijk dat je nu ziet dat uh, in Nederland dat bezuinigen op defensie uh, het levert een miljard op, maar tegelijkertijd is het niet gratis. En het betekent dus dat je in Nederland wel Leg dat eens uit. Het het is uit. Niet... Het is niet Ja, dat wil gratis. ik uitleggen. In die zin is het niet gratis. Dat het betekent dat je dus, als je zegt wij moeten gezamenlijk optreden in de wereld, als Nederland minder te bieden hebt. Dus enerzijds zijn we met z'n allen heel erg blij dat de VN dit doet. We willen als Nederland ook bijdragen, maar we moeten ons realiseren... dat het over een aantal jaren zo'n bijdrage minder zal zijn dan nu. En volgens mij uh, heeft heel terecht uh, Hans Hille, toen hij aantrad ook gezegd... van deze bezuinigingen doen wij, want heel Nederland moet de broekriem aanhalen. Dus ook defensie. Maar daar is op een gegeven moment wel een grens aan... als je, je de... zegt dat de internationale uh, vrede en de internationale samenwerking... echt een doel is van het Nederlandse beleid. Ja, nou, maar, maar die grens is natuurlijk nou wel uh, de discussie van dit moment. Hè? Want uh, meneer Cohen zegt ook... van de. Er zijn straaljagers, die hebben we nu eenmaal. Maar de helft staat overigens wel aan de grond... omdat die nog even een uh, APK moeten krijgen. Um, dus zoveel hebben we er ook weer niet. Um, is die grens eigenlijk niet al bereikt nog voordat uh, Hans Hille heeft besloten... wat er bezuinigd kan worden? Ingewikkelde vraag. Ja. Moet er niet minder bezuinigd worden? Dat was de vraag. Ja, ja. precies. Ik ja. heb hem gelukkig nog kunnen vinden. Nee, dit is, dit is een bezuiniging die, uh, die, is, die gaat heel hard aankomen bij Defensie. Maar dit is wel een bezuiniging die in verhouding staat tot het feit dat in heel Nederland overal grote bezuinigingen worden dus gedaan. Omdat, omdat, het gewoon we door... ja, omdat we in Nederland gewoon het geld niet meer hebben. Als we het niet uitgeven, lenen we het. Maar wat ik wil zeggen, als je bijvoorbeeld een discussie krijgt over moeten we de luchtmacht op een gegeven moment weer nieuwe vliegtuigen geven. Nou ja, geven, kost miljarden. Dan zeg ik, zeg dus niet te snel. We hebben het allemaal niet nodig, we doen het niet. Want we hebben straks te maken met landen die vliegtuigen hebben... die net zo sterk zijn als de Nederlandse. En we willen wel een toekomst hebben... waar we nog steeds met gezag met de internationale gemeenschap kunnen optreden. Dus voor de lange termijn hebben die bezuinigingen inderdaad consequenties... en komt daar inderdaad een grens aan. Maar is dan de situatie waar we nu in zitten met z'n allen... zeg maar op het, op het wereldtoneel... maakt u dat niet aan het twijfelen over die bezuinigingen op Defensie? Nou, nogmaals over die bezuinigingen zeg ik. Dat gaat over de keuze die wij in Nederland maken. Om de grote schulden die we met z'n allen hebben. Op allerlei terreinen om die weg te werken. Ja, goed, dus je heel zou Veel ook een landen... andere keuze kunnen maken. Je zou ook kunnen zeggen. Als wij als Nederland een, een, een, een rol willen blijven spelen. Op dit wereldtoneel. Dan hebben we gewoon een goed ingerichte defensie nodig. Ja, dat, voor deze keuze zeg ik. Dus daar wil ik echt voor staan. En ik vind ook dat dat moet. Nogmaals omdat je ook van anderen die keuze vraagt. Maar tegelijkertijd vind ik dat al diegenen die zeggen. Nou, het valt wel mee met die krijg je mm -hmm. voor de lange termijn Dat die hier wel geloof gestraft worden. M meneer Blok, twijfel over bezuinigen... gezien de veranderende situatie in de wereld? Nee. Um... Van iedere bezuiniging eh, geldt wat mij betreft dat je ze niet doet omdat ze leuk zijn, maar omdat ze noodzakelijk zijn. Dus dat zeg ik voor nou, de centrum, of voor het speciaal onderwijs, ja. eh, waar ik met de heer Koen regelmatig over debatteerd heb. Je doet het omdat het moet. Nou, dat is een heel belangrijk. antwoord, um, dank u wel. En het is, het is, uh, nee, daar hoort oh. namelijk nog wel een essentieel stuk bij. Oh. Um, ja. Ook bij een operatie als deze zie je al dat niet ieder land en ook niet Nederland alles kan. We gaan van aan, wij kunnen niet in de, in de, eerste, in de eerste golf naar, naar alle waarschijnlijkheid. Een dergelijke specialisatie kan je natuurlijk juist binnen de NAVO ook verder uitvoeren. Met andere landen afspreken wat de een doet wat de ander doet. Wat er ook bij hoort is als wij mannen en vrouwen uitsturen dan moeten ze het beste materiaal hebben. De, de F-16 is inderdaad aan het eind van zijn levensduur. Reden waarom wij ook steeds gezegd Jeze, hebben voordat een dat Libië over de andere concrete ook. crisis aan de orde was. Je moet eh, een keer een overstap maken naar een modernere straaljager. Dus die nieuwe scheidingdagen, motor staat de veiligheid voor. Dus die moeten er gewoon komen. Nou, meneer Cohen, dat is voor de Partij van de Arbeid altijd een heel belangrijk onderwerp. Die ja, ISF. zeker. Dat is, ik vind dat ook nog steeds op dit ogenblik zeer de vraag, hoor. Of je je juist op dit ogenblik daaraan moet committeren. Het is ook mogelijk om die F-16's, om, om, om de levensduur daarvan nog een tijd te verlengen. Maar de, de, de, de kernvraag is: hmm. um, uh, wat is nou precies de doel en de missie van Defensie? En uh, ook met deze grote bezuinigingen, waar wij niet tegen zijn. Uh, vind ik ook dat je dus echt moet nadenken over de vraag... wat gaat Defensie in de toekomst doen? En dat Defensie juist ook in dit soort omstandigheden een rol moet spelen... Uh, dat staat voor mij wel vast. Ja. Laten we een ander aspect nemen van alle ontwikkelingen... zoals die zich op dit moment voordoen. De vluchtelingen. Want het grote conflict waar, wat er nu ligt... dat levert onherroepelijk een stroom vluchtelingen op. Welke rol kan Nederland daarin spelen? Meneer Cohen, ja, u, u lacht meteen al naar mij, dus ik denk, ik nou ja, geef nou, u maar eventjes de rol. Nou, al was het maar omdat ik, uh, de, de, de, nou, wat was het, ongeveer tien jaar geleden... met datzelfde bijltje heb gehakt als staatssecretaris van Justitie. Precies. Uh, en ook toen heb ik al geprobeerd om uh, met, met, met enig maar te weinig succes... om dat in Europees verband te organiseren. Uh, dat wordt nu des te harder noodzakelijk om dat in Europees verband te organiseren. U vindt Europa moet een rol spelen ja. in de opvang van deze vluchtelingenstroom? Nou ja. En Nederland ook? Ja, dus... ja dat, dat, dat kan niet anders. Maar juist daarom vind ik het noodzakelijk om dat in Europees verband te doen. Hoe moeilijk dat ook is. Maar eh, nou, wie weet dat deze keer eh, onder druk het nou wel vloeibaar wordt. En dat, we dat, en dat die mogelijkheden er, er beter zullen zijn dan ze tien jaar geleden waren... toen we de problemen in Kosovo hadden. Ja. Uh, meneer Blok, meneer Van Haarsma-Buma, u beiden eigenlijk... Uh, uw gedoogpartner heeft gezegd de poorten dicht. Die vluchtelingen die moeten in de eigen regio worden opgevangen. Die komen niet... Deze kant op. Dat, maar dat spreekt al vanzelf. Hè? Dat is, het is altijd al zo dat 95% van alle vluchtelingen... in de regio worden ja. opgevangen. Dat maar gebeurt goed, die, die regio is op het moment wel heel erg onrustig. Mooi, ma ma Zeker. Maar, ja. maar desalniettemin zal je zien dat dat het geval zal zijn. Ja. Van Haarsma Buma? Nou, de poorten dicht ben ik het absoluut niet uh, mee eens. Ik vind dat je bereid moet zijn vluchtelingen op te vangen. Maar ik vind dat hier in de eerste plaats... ik noemde net de Arabische wereld, dat ook hier geldt. En wij kunnen als eerste, als Europa... ook bijdragen aan opvang daar. Want het is natuurlijk wel zo... Als deze strijd voorbij is, dan moeten die mensen weer helpen... aan de wederopbouw van dat land. En we moeten voorkomen dat er een grote exodus uit Libië bijvoorbeeld komt. Mensen die daar straks weer hun werk moeten doen. Naar Europa en hier uiteindelijk als, als bewoner in Europa blijven. Dus ik vind opvang moet je toe bereid zijn. Ik vind daar echt voorop staan dat ook daar de Arabische wereld... met steun van Europa zijn werk moet doen. En vooral ook zorgen dat de mensen als het veilig is... weer terug kunnen gaan om aan dat land te helpen. Stef Blok? Nederland eh, is gebonden aan het vluchtelingenverdrag. Daar zijn we ook goed voor. Dus als mensen individueel vervolgd worden... recht hebben op bescherming, kan dat ook in Nederland. We zien nu twee dat, dat, stromen dat, dat, dat, die... Dat kan, dat, als dat nodig is, kunnen er ook vluchtelingen naar Nederland komen. We zien nu twee stromen eh, die een ander karakter hebben. De ene uit Tunesië. Dat zijn jonge mannen op zoek naar werk. Dat ja. zeggen ze ook allemaal voor de, de Kamer. Dat zijn geen vluchtelingen. Die hebben dus ook geen toegang tot Europa. Daarnaast zien we nu een grote stroom mensen op de vlucht voor geweld vanuit Libië naar de, naar de buurlanden. Die worden daar gelukkig opgevangen... door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Daar is Nederland een grote sponsor van. En de eerste belang is nu dat die, dat die kampen goed voorzien zijn. Dat de mensen daar eh, goed eh, worden opgevangen. Natuurlijk willen we daarna dat zo snel mogelijk teruggaan. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom je zegt... wanneer zich een ramp voordoet op de grenzen van Europa... dan neem je als Nederland ook deel. Maar het zou volstrekt onlogisch zijn... wanneer je bezig bent met een operatie... die erop is Om zo snel mogelijk dictator Gaddafi weg te werken. Om dan te zeggen. Komt u maar vast naar Nederland, want het gaat vast niet lukken. Nee, maar het gaat even om het principe. Wij houden de deur dicht. Gewoon als gegeven. Dat zegt u, is. Nederland houdt zich aan het vluchtelingenverdrag. Dus dat ook, ook, is niet ook de bedoeling. De deur VVD is een overtuigd aanhanger van de kern van het vluchtelingenverdrag. Als mensen individueel vervolgd worden vanwege hun overtuiging. Dan eh, eh, biedt Nederland ook een veilige haven. Maar het type vluchtelingen wat we nu zien uit Tunesië en Libië. hebben een ander karakter. Economische vluchtelingen, zegt u Tune daar? Tunesië zijn economische vluchtelingen. Libië zijn mensen op de vlucht voor gevaar. hebben dus alle recht op opvang. Maar logisch dat het daar dus wel gebeurt. Wel lastig uit elkaar houden, lijkt me toch? Ja, maar dat is, dat, dat is niet nieuw. Dat is al jarenlang een van de lastige kwesties... die spelen op het, uh, op het, op het terrein van het vreemdelingenbeleid. Ja. Deze, deze hele situatie in Libië is eigenlijk uh, uh, begonnen veel eerder... half december, zeg maar, met een student in Tunesië... die niet uh, happy was met zijn toekomst, om het maar eventjes zo heel slap te zeggen. Dat heeft een soort domino-effect teweeggebracht. Er is een soort ja, Arabische lente, noemde ik het daarnet al. Die, die, die leek eventjes te komen. Heeft u op de een of andere manier vertrouwen in de voortgang van dat, van dat proces? Of denkt u van, met wat er nu in Libië gebeurt, zou dat wel eens kunnen stuiten? Nicole Henn, gelooft u in democratie in die landen daar? Nou, denkt u dat dat bereikbaar is? Als, als je probeert naar je eigen geschiedenis te kijken... Eh, en als je ziet hoe, hoe lang het heeft geduurd... en hoe moeilijk het is om je eigen democratische staat op te bouwen... Eh, dan weet je dat daar... een Ongelooflijk lange weg te gaan is. Wat voor mij als een paal boven water staat, dat is. En, en dat is volgens mij de kern ook van datgene wat daar gebeurt. Dan zijn dat mensen die geproefd hebben aan vrijheid. En die meer vrijheid willen. En, eh, nou ja, vrijheidsstrijd, dat is, dat is eh, ongelooflijk ingewikkeld. Eh, ik vind ook dat je die vrijheidsstrijd zoveel mogelijk moet proberen te steunen. En vervolgens, eh, ja, moet je moet je. je realiseren dat daar niet van vandaag op morgen... dat daar zomaar democratie uitbreekt. Zo zal het niet zijn. Ja. Kijk ook naar uh, nou, wat, wat, wat je nou vandaag en gisteren ook weer hoort... wat er in Egypte gebeurt. Hè, waar de militairen, die uh, toch een, een, een, een belangrijke rol hebben gespeeld... daar in die hele strijd... nu zich in ieder geval de top weer een beetje lijkt terug te trekken... en met een voorstellen voor grondwet komt... Uh, waarvan ik mij kan voorstellen dat nou juist ook weer die jongeren... zeggen van ja, maar dat was de bedoeling niet. Ja, dat dus twee, dat gaat niet twee even, stapjes dat... vooruit, één stapje af. Achteruit. Hmm, nou, het zijn er misschien, zijn het misschien er. Eh, meer. Ja, precies, die stapjes achteruit. En dat zal enorm veel, dat, het zal heel veel ja, bloed, zweet en tranen blijven kosten. voordat daar stappen vooruit worden gezet. Ja, maar, maar de kern is dat in die, in die hele wereld mensen het niet meer pikken en geroken hebben aan die vrijheid. Meneer Blok, um, uh, uw coalitiepartner, of in ieder geval gedoogpartner moet ik in dit geval zeggen, Geert Wild, die heeft gezegd dat die landen in de golf, dat zijn allemaal islamitische landen... en daar heeft hij toch wel zijn twijfels over of die democratische route uh, wel te combineren is met die uh, islam daar. Kijkt u daar ook zo tegen aan of zegt hij we moeten het wel steunen, want hoe dan ook, het is een lange weg, maar... Ik heb niet de pretentie dat ik hier vanuit de studio in Hilfsum kan beoordelen... wat precies de kansen in Bahrein of Oman of Qatar zijn. Ik weet wel dat eh, ik groot sympathie voel voor ieder land en iedere bevolking... die stappen probeert te maken naar democratie en, en rechtsstaat. Wij kunnen vanuit Nederland niet ontzettend veel betekenen. Zo nu en dan wel wat. Maar je kunt natuurlijk wel, eh, bijvoorbeeld door als Europese Unie handelsverdragen te sluiten. Hè, we zijn een heel aantrekkelijke markt. Eh, laten merken, eh, het ene regime vinden we aantrekkelijker dan het andere. Eh, we hebben als VVD voorgesteld om de, de internetproviders die vaak in Nederland eh, gevestigd zijn, niet... Mee te laten werken of ze ook in de hele EU niet mee te laten werken aan de blokkades die die dictaturen vaak op willen ja. richten voor internetgebruik. Maar, maar, met dat maar soort van concrete even, acties kun je helpen. Ja, maar als ik u even mag onderbreken, want uh, waar, waar Kees naar vraagt, dat is uh, de islamitische achtergrond van deze landen, die volgens uw gedoogpartner niet verenigbaar is met de democratie. We zijn eigenlijk benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Is inderdaad islamitische overtuiging onverenigbaar met democratie? Nou ja, het beste voorbeeld van een, een voorzichtige democratie met een grote eh, islamitische bevolkingsgroep is Indonesië. Daar gaat het voorzichtig. Dat is geen democratie, rechtsstaat eh, als Nederland of Luxemburg, maar die, die logend straf deze, deze bewering. Dus u heeft er wel vertrouwen in? Nou was dat maar zo. Ik ben het op dit punt met Job Cohen eens dat dit zeer langzaam zal gaan. Dat dit een beweging de goede kant op lijkt te zijn. Maar het is niet zo dat ik op grond van een godsdienst of een cultuur bij voorbaat zeg... het zal wel nooit, nooit lukken. Gelukkig, dat soort van somberheid is altijd ver van U vindt, ons bij de VVD. U vindt daarin uh, uw gedoog uh, vriend uh, te somber? Ja, het voorspellen van de toekomst uh, is nooit een erg succesvolle bezigheid geweest. Dus ik denk ook niet dat Geert Wilders eraan moet beginnen. Ja. Er is ook een somberheid, als ik dat er even tussendoor mag ja. zeggen, die de levensader voor Geert Wilders is. Ja. Als hij daarvan zou moeten zeggen dat dat niet zo was, dan ontvalt daarmee de kern van zijn beweging. Ja. Meneer Buma, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het, het is zeker, wat Job Cohen ook zegt, een, een roep om vrijheid. Het is denk ik ook een uh, schreeuw tegen sociale ongelijkheid die daar vreselijk is. Hè? Mensen die gewoon geen toekomstkansen hebben in een land en een elite die zich verrijkt. Um, en wat ik heel bijzonder hier vind, is dat je ziet dat die, al die um, regeringen met een enorme veiligheidsapparaat niet bestand zijn tegen nieuwe media. Gewoon niet bestand zijn tegen een oproep via internet die zegt, we gaan de straat op. Ja. En men staat er een dag later. En twee dagen later is het in al die landen. En dat is niet tegen te houden. En dat vind ik wel heel bijzonder. En ook wel weer bemoedigend, dat je dus ziet dat hier een, een grote verandering in de samenleving, daar die roep om vrijheid brengt. Ja. tegelijkertijd als, als laatste ja. daarover, dat is natuurlijk het aspect van de internationale stabiliteit. Ja. En dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk. Want je krijgt andere landen waar het voor, ik denk, lange tijd... heel onduidelijk zal zijn hoe ze geregeerd gaan worden. Bij ons schuift aan, zomaar ineens, Bert van Sloten, NOS-collega... zoals beloofd met laatste nieuws over de ontwikkelingen in en rondom Libië. Ja, want uh, over Benghazi heb ik niet uh, echt laatste nieuws... behalve dan dat de stad nog steeds onder vuur ligt... en dat de vluchtelingenstroom gigantisch is uit de stad. Het enige wat we nu weten is dat er is een uh, ontmoeting voorzien... voor later vandaag in Parijs, zou rond een uur of één beginnen. Maar de belangrijkste spelers, uh, de, de Engelse, Cameron, uh, Sarkozy... en uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... Hillary Clinton gaat voorafgaand daaraan, zo rond een uur of half één Nederlandse tijd, komen die uh, bij elkaar om eigenlijk gewoon te beslissen van hoe het uh, verder gaat. Het is dus vervroegd en dat zal dat is waarschijnlijk betekenen dat er ook misschien wel eerder actie wordt ondernomen. Dat weten we niet, maar dat sluit ik niet uit. Oké, okay. dankjewel Bert van Sloten. Oké, okay, dan gaan we. Toch in het uh, laatste kleine kwartiertje nog een ander onderwerp uh, aan de orde stellen... wat ons allemaal heel erg heeft beziggehouden... en wat ook onze toekomst uh, mogelijk uh, zal bepalen. En dan hebben we het natuurlijk over wat zich in Japan heeft afgespeeld. En niet alleen de aardbeving of de tsunami... maar vooral uh, wat dat tot gevolg had voor die kerncentrales die daar uh, waren. Um, uh, meneer Cohen, uh, als u die berichten zo over kernenergie ziet... wat denkt u dan... Ja, ik vrees dat ik niet zoveel anders denk dan anderen. Dat het in de eerste plaats uh, uh, uh, verschrikkelijk is wat daar, wat daar gebeurt. Dat je ziet hoe uh, uh, ondanks de enorme inspanningen... van, hun, uh, van, van mensen die technologisch zo uh, vooraan staan... dat ze er uh, toch nauwelijks in lijken te slagen... Om, om, om dit allemaal onder controle te krijgen. En het gevolg hiervan kan niet anders zijn... dan dat de internationale organisaties dat die dit allemaal heel precies gaan volgen... Uh, en op basis daarvan nog weer eens een keer gaan bekijken... van wat zijn nou de eisen die je op zijn minst zal moeten stellen... aan, uh, aan centrales die, die, uh, die er zijn. Ja. Uh, en wij hebben hier dus in Nederland één centrale in Borselen. En er wordt over gesproken en er kan ook ingeschreven worden... voor een nieuwe centrale. De minister-president heeft laatst nog laten weten... daar gaan wij ook door wat er in Japan gebeurt helemaal niets aan veranderen. In 2015 gaan we beginnen uh, met de start op weg naar een nieuwe centrale. Is dat een... Nou, afgezien van het feit dat uh, een Partij van de Arbeid aldoor heeft gezegd van wij voelen daar nog steeds niets voor. Om precies de redenen die, er nu, uh, die, die zich nu uh, lijken te ontrollen. Uh, uh, de minister-president heeft daaraan toegevoegd. We gaan dat doen. Mits we in staat zijn uh, ook werkelijk al die nieuwe eisen die er zijn... Om die, om, om die ook te weten en te kijken wat we daaraan doen. Ja, maar Hij zegt dat staat nu al eigenlijk in onze regelingen ten aanzien van kerncentrales. Er is een kans van één uh, op een miljoen dat er, uh, dat er iets misgaat. En zo wordt je veiligheidsrisico ingebouwd. Ik zou het zelf dus veel belangrijker vinden als, als deze, uh, uh, uh, deze ramp die er is... als die ertoe zou leiden dat de urgentie voor andere. Andere eh, bronnen van energie eh, dat, en, en het ontwikkelen daarvan, en zeker ook in Nederland, want we hebben eigenlijk op dit ogenblik die kernenergie helemaal niet nodig, maar dat wij nu in staat zouden zijn en dat daar ook echt de regering daar een enorme push aan zou geven om die andere bronnen van energie, om die inzet te geven. Met andere woorden, bepleit u dan eigenlijk, dat wordt wel eens deftig gezegd, een moratorium, een stilstand in de route op weg naar mogelijkheden een nieuwe centrale te bouwen, in Nederland in dit geval? Nou ja, ik, ik, ik was al tegen die uit. Het is alleen maar erger geworden. Ja, dat, dit, dit helpt niet, laat ik het nee. maar zo zeggen. En, maar laat het nou wel helpen om die andere bronnen van energie verder te, te, te, te, te, te brengen. En laten wij nou ook onze uh, uh, creativiteit en al onze ingenieurs. En wat, en wij, wij zijn zo verrekte goed in, in, in, de, in, in alles op het gebied van water. Waarom gaan wij nou niet dit organiseren dat die windparken in het water, dat, dat echt een alternatief wordt? Want als die urgentie, als die toeneemt, en als we er werkelijk in slagen om een serieuze bijdrage te leveren... en als andere landen dat ook doen, ja, dan is het misschien mogelijk... Eh, om te zijn tijd ook, ook echt de, het, het tijdperk te overbruggen... tot het moment dat die fossiele energie we niet meer nodig hebben. Meneer Van Haarsma-Buma, eh, ook maar even aan u een gevoelsvraag... zoals Kees dat dan noemt. Heeft u door de, door de hele situatie in Japan... uw partij is erg voor kernenergie. Heeft u zelf daar wel eens aan getwijfeld? Heeft u bij het zien van de beelden wel eens gedacht... Misschien moeten we het toch een beetje heroverwegen. Nou, ik heb zeker gedacht bij het zien van de beelden en horen wat er gebeurt... dat wij precies moeten weten of de veiligheid van onze centrale in Nederland op orde is. Die twijfel en... had u wel? Nee, mijn vraag, die twijfel had ik geen reden toe, specifieke aanleiding. Maar ik vond wel dat je door zoiets moet kijken of daar misschien dingen zijn gebeurd... die in Nederland vergelijkbaar zouden kunnen gebeuren. Dus dat vind ik één. En twee, moet je ook weer heel goed kijken naar de eisen die je aan een nieuwe centrale stelt, om die veilig te laten zijn. Um, in de toekomst zullen wij een, een, een mix moeten hebben van allerlei energiebronnen. Wat ons betreft is kernenergie daar één van, want we moeten gewoon eerlijk zijn. Uh, duurzame en echt hernieuwbare energie willen we allemaal... Maar we kunnen heel Nederland. Nee, dat is niet kernenergie, hè? Dus, maar we kunnen Nederland volbouwen met windmolens en zonnepanelen. Maar dan komen we er nog niet. Dus wij moeten dat doen. Maar we hebben een tijd van misschien wel 50 jaar. waarin het onvoldoende is. Terwijl de energiebehoefte enorm toeneemt. Ja, wat we nu aan het doen zijn in Nederland. dat is kolencentrales bouwen. Nou, dat is echt een, een, een, een, geen enkele waarmee toekomstvisie. Waarmee je dus zegt, kernenergie. ook al wat er in Japan gebeurt. we moeten er nog eens extra naar kijken. dat het echt veilig wordt. Als dat al kan. Maar dat moet gewoon. Wel uh, uh, komen in nieuwe centrale. Daar kunnen we niet aan ontkomen. Het niet aan ontkomen in relatie tot de veiligheidseisen. He, het, is, het is eerst veiligheid, dan de kerncentrale. Maar wat je nu wel ziet in Japan is dat er natuurlijk heel goed gekeken wordt: wat is er aan de hand met die centrale, waarom is het daar zo misgegaan? Niet alleen gelukkig daar, maar ook in Europa. Want onze kerncentrale in Borstelen is recent gerenoveerd. Maar je ziet dat een aantal in Duitsland echt verouderd waren. En ook stilgelegd zijn. He, we kunnen in Nederland onze centrale op orde hebben. Maar in de buurlanden zijn ook heel veel centrales. Dus ik vind dat ook een Europees vraagstuk. Om te zorgen dat de kerncentrales zo modern mogelijk zijn. En voldoen aan alle veiligheidseisen. Maar is ja. het nou voor Nederland niet gewoon nee. veel verstandiger om in te zetten op al die nieuwe vormen van energie? Om, en om, om ervoor te zorgen dat dat bij wijze van spreken ook voor ons een exportproduct wordt. Dat we daar verschrikkelijk ja, goed. goed in worden. Om op die manier ook er, ertoe bij te dragen dat, dat die gap die er is, het gat wat er nu is tussen de fossiele energie en die toekomstige energievormen, dat we die zo klein mogelijk maken. Laten we daar nou niet alleen dat ontwikkelen, maar ook verschrikkelijk veel geld aan gaan verdienen. Nou ja, dat, dat vind ik een, een, een, een gouden toekomst die ik graag samen tegemoet ga. En tegelijkertijd is er ook de realiteit. En die is dat we de komende tijd zoveel energie nodig hebben... dat nogmaals met alle hernieuwbare energie dat gewoon nog niet te doen is. Omdat die technologie nog helemaal niet ver genoeg is. Die moeten we Dan dus ontwikkelen. Praten, ja, maar we praten in Europa nu over 20 hè, hernieuwbare energie in 2020. Dat is 80 niet. We zien nu, nou ik zeg net, de meest moderne centrales die mede dankzij de Partij van de Arbeid er nu zijn, dat zijn kolencentrales. Dat doen we in opslag met CO2. In combinatie met CO2-opslag. Die, toevoeging die natuurlijk is ook heel ten moeilijk behoeven is. van de informatie aan de luisteraar, begrijp ja. ik hè? Nee, oh, even voor, nee, even voor de heer Cohen, omdat hij het misschien verbeten, vergeten was. Nee, dus nee, dat maar was ik helemaal dat niet. Doe vergeten, ik vergeten. Dat doe ik even. Maar dat he? He? zeg ik wel even, omdat we dus inderdaad, dat vind ik wel van belang. Nogmaals, ik ga graag gezamenlijk. Een, een, een toekomst in van hernieuwbare energie... maar die hebben we niet zomaar in de eerste 50 jaar voor 100%. En dan zeg ik, ik noem kolen, maar dat niet alleen. We hebben ook heel veel energie die we halen uit het Midden-Oosten. Nou, daar zien we op dit moment hoe enorm instabiel dat is. Dus we hebben allerlei vormen van energie nodig. En in die mix zit wat ons betreft kernenergie. Als een die geen CO2-uitstoot heeft, dat is een groot voordeel. Maar zo'n nieuwe kerncentrale staat er ook niet van, de, het van, de, van, de, van de, de ene dag, de op de van. dag op de andere dag, toch, meneer Buma? Nee, maar daarom moet je de besluiten ook nu nemen, omdat dus al die vragen van de energie gaan niet over vandaag en morgen, maar nee. vandaag en vijftig jaar. Maar Want zo'n dus, energiecentrale ik, ik, ik, ik staat Ik begreep de 40 opmerking jaar. van meneer Cohen zo, dat je dan dus nu ook zou kunnen besluiten om juist meer in te zetten op andere ja. vormen van energie. Ja. Oh, meneer Brok, ja. u lacht. Omdat nou, ja. dit, met alle respect voor de heer Cohen, toch wel weer de staatsgeleide de economie is. Nee, Kijk, er nee, is nee, helemaal nee, nee, nee, nee. niemand tegen, nee, de, tegen de ontwikkeling gaan. van, um, nee, van alternatieve energiebronnen. Energie precies, ja. dat, nee, dat het is, het is de op, staatsgeleide maar, economie nee, maar, waar ik op doelde. Maar misschien is het goed dat ik het u gewoon even toeleg. Er is niemand tegen de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Als daar inderdaad een enorm perspectief in ligt, dan gebeurt dat ook, want je kan daar erg veel geld mee verdienen. Dan zou dat bijvoorbeeld ook in Japan gebeuren, omdat ze daar helemaal geen andere energie hebben. Ze hebben geen aardgas zoals ja. wij. Het feit dat ze daar zoveel kernenergie gebruiken, geeft al aan hoe moeilijk het is om andere energiebronnen te ontwikkelen. Dus die nieuwe ontwikkelingen zijn prima. Waar u en ik van mening verschillen, is de vraag. Moet je dat met miljarden subsidie, die uiteindelijk door de burger betaald moeten worden, eh, proberen los te trekken? Daarop zegt de VVD. En zeg ik, nee, dat gaan we niet doen. Eh, Denemarken, Duitsland en Spanje, Europese landen die dat een tijdje gedaan hebben, zijn er ook mee opgehouden. Het was niet te betalen. Burgers konden het echt niet meer opbrengen. Dus die route moeten we niet heen. En verder moeten we inderdaad goed kijken naar de lessen van de ramp die nu in Japan plaatsvindt. Maar wel plaatsvindt. gewoon doorgaan met kernenergie en ook een nieuwe. Centrale en in de Nederland. lessen uit Japan daarin verwerken en daar maar, zullen we de tijd voor hebben. Ja, maar er komt wel gewoon een tweede centrale. Dat moet gewoon dat moet doorgaan. Dat is onvermijdelijk, zegt u. Nou, u en ik willen niet dat de radio stilvalt bij gebrek aan stroom, dus we zullen lange termijn vooruit moeten denken. Nou, meneer Cohen, het is uh, uw pleidooi. Uh... Is gehoord, maar verder inderdaad. Nee, maar, maar ik vind, dat, ik vind dat, dat je gewoon in het kader van het innovatiebeleid enorm moet inzetten op die, op die, die herwinbare energie. En ik, ik word daar niet echt van overtuigd hoor om dan te zeggen van nou, ze hebben het in andere landen, is dat allemaal gedaan, en zijn ze ermee opgehouden. Kom op. Als het gaat om het uitgeven van belastinggeld, zullen u en ik inderdaad blijven van mening blijven verschillen. Maar het is echt een illusie om te denken dat als de PvdA in Nederland zegt. Maar dit we blazen gele... een paar, paar miljard belastinggeld in windmolens, dat er dan de meest innovatieve windmolens nee, maar dat is wat ik zeg. Alleen, wat, ik dat zeg zal... is dat ik, wat ik wil, is dat wij hier op, op, gebruikmakend van, van, van alle eh, eh, ja. intellectuele capaciteiten, van de creativiteit die er is, om dan juist te gaan inzetten op al die dingen die toch moeten gebeuren. He, want eh, ervaarsbaar buma zegt, terecht, we zullen nog dat hele gat zullen we, zullen, zullen we moeten overbruggen. Nou laten wij nou als geavanceerd land daar een belangrijke rol in willen spelen. En natuurlijk is dat helemaal niet staatsgeleid, maar je wil juist gebruikmaken van het innovatiebeleid waar je waar je daar nou juist een hoop op wil inzetten. Ja. Okay, maar de standpunt... zonder miljardenbelasting geldt graag. Oké, okay, de standpunten en het meningsverschil is uh, helder. We zijn er doorheen, Tot slotte. Uh, meneer Buma, even nog nu. Voor wie gaat u kiezen qua voorzitter in uw partij? Dacht u werkelijk dat ik dat hardop ging zeggen? Ja. Ja. Ik ga zeker stemmen, want ik maak gebruik van mijn recht... Ja, als lid van het CDA, CDA. Nou maar tegelijkertijd vind ik... dat ik als fractievoorzitter in de Tweede Kamer... Oh, ja en als, daarmee als prominent van het CDA... niet een van de prominenten moet zijn die een voorkeur uitspreekt. Ik ben prominent, maar nog geen mastodont. U zegt niks. Precies, zo is dat. En wie maakt wel de beste kans? Nou, dat is wel een hele mooie manier om het nog te proberen. Dat zou ook een te leuke vraag zijn. Ja. Ja. Ik denk dat één der zes zeker gekozen zal worden. Nou, ja. daar kan de luisteraar het weer mee doen en het hele weekend op kouwen. Stef Blok, hartelijk dank van de VVD. Siebrand van Haarsma, Buma van het CDA en Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Dat was onze uitzending voor vandaag. Wilt u meer achtergronden? Kijk even op onze website troskamerbreed.nl Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze redactie, deze uitzending werd verzorgd door Roelien Axel, Lisbeth Witteman en Bert de Feijen. Bert de Rooy, Wim de Feijen deed de techniek. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Ik zie er eentje draaien tegen de bewolking in. Hij is onder de bewolking en hij draait over de stad. Je kan echt niet zien of het een libische piloot is. Dus hij stijgt nu bijna recht omhoog naar de hemel. Op grote hoogte, maar hij heeft al iets laten vallen. Spanning in Libië. Mensen op straat kijken, ook naar de lucht. De gebeurtenissen op de voet gevolgd. De straaljaren gestort neer lijkt het wel. Ik weet het niet zeker. Natuurlijk, op Radio 1. Ja.